7 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 -journaal. Goedemorgen allemaal. We gaan inzoomen op de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. Wat zegt dit bijvoorbeeld over de positie van de landelijke partijen? Een overzicht van het nieuws nu. Hier is Elisabeth Thijs. De lokale partijen zijn net als vier jaar geleden de winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen. Ze hebben in totaal bijna een derde van de stemmen gekregen. In twee gemeenten bemachtigde een partij de absolute meerderheid. In Tubbergen kreeg het CDA ruim 61 procent van de stemmen. En in Reuzel de Mierde in Brabant ging de partij Samenwerking... er met 51 procent van de stemmen vandoor. Van de landelijke partijen is GroenLinks de grote winnaar. Die partij is nu de grootste in Amsterdam, Utrecht, Haarlem, Nijmegen en Arnhem.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 En president Kuczynski van Peru treedt af. Daarmee voorkomt hij dat er vandaag een afzettingsprocedure wordt opgestart. Kuczynski wordt beschuldigd van fraude. Hij zou bijna tien jaar geleden met zijn ingenieursbureau... ongeveer 800.000 dollar hebben ontvangen van een Braziliaans bouwbedrijf. En dat bouwbedrijf is het middelpunt van een groot omkoopschandaal. Het weer tot slot. Van tijd tot tijd wat regen of motregen. In de loop van de ochtend wordt het vanuit het noordwesten droog... maar het blijft bewolkt. Het wordt vanmiddag een graad of 8. Morgen bewolkt, op de meeste plaatsen droog en dan zo'n 9 graden. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Swaan. Door de regen is de ochtendspits duidelijk drukker dan normaal. In ieder geval zijn alle dagelijkse fieders langer. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam is bovendien een ongeluk gebeurd... bij de keteltunnel. Het veroorzaakt nu 6 kilometer file en een half uur vertraging. Op de A7 ten oever richting Zaandam daar ging het al vroeg mis bij de Afgit A. Van Hoorn. Er worden een paar auto's geborgen na een ongeluk. Vanaf Appekerk staat file met een uurvertraging. De linkerrijstrook is dicht. De dagelijkse file op de A27 is lang vanuit Breda. Niet alleen file voor de brug bij Gorkem, zo'n 10 kilometer. Maar verderop voor Lexmond nog eens 5 kilometer na een ongeluk. Maar daar is de weg weer vrij.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 6,5 minuut over zeven is het. Ja, de meeste stemmen zijn intussen geteld. Spannende avond natuurlijk voor zowel de lokale als de landelijke partijen. Wat een prachtige avond. Wij hebben vanavond wat ingeleverd. We hadden vaak goud, maar we hebben nu zilver. Beste vrienden, wat een schitterende avond. Het ziet er echt mooi uit. Fantastisch. Ik weet niet wat jullie dachten toen de eerste exit polls binnenkwamen. Maar ik dacht wel even, oeps. Maar je ziet ook dat er lokaal verliezen worden geleden. En dat goede mensen hun zetel kwijtraken. Dus dat geeft een dubbel beeld voor de PvdA, moet ik heel eerlijk over zijn. Maar we zien ook dat het CDA als een van de weinige landelijke partijen... in dit versplinterde landschap zich handhaaft voor alle gemeenten van Nederland. En daarom mogen we trots zijn... Ja, dat zijn zowat reacties gisteravond. Nou, we gaan op die uitslag uitgebreid inzoomen vanochtend. Uh, via een aantal thema's eigenlijk. En uh, dat doe ik met uh, Marcel Bogers. is hoogleraar innovatie en regionaal bestuur aan de Universiteit van Twente. Hartelijk welkom en goedemorgen. En Joost Vullings, hij is er ook alweer bij, onze politiek commentator. Gisteravond nog uitgebreid uh, in actie en nu vanochtend alweer hier, Joost. Ja, Ongelooflijk, hè? Hartelijk ja. welkom. Um, eerst maar, denk, ja, we moeten het hebben over die lokale partijen. Ja. Want dat is eigenlijk de echte grote winnaar. Ja, dat zijn, ze, dat zijn ze opnieuw. Dat zijn ze al een paar jaar op rij. En uh, nu zijn ze echt uh, veruit de grootste geworden als je ze allemaal bij elkaar optelt. En dat is altijd lastig, want het zijn heel verschillende lokale partijen... maar ze zijn nu wel het beste vertegenwoordigd. En wat opvalt als je gewoon naar een aantal steden kijkt... zijn de lokale partijen ook echt de grootste geworden. In Tilburg is de lijst van, uh, van Smolders, de oud-chauffeur van, uh, van Fortuyn... is daar ja. de grootste geworden. In Emmen is een lokale partij het grootste geworden. En er zijn heel veel andere steden ook. Lokale partijen die wat langer meedoen... en die steeds uh, driftig op, de, op, de, op deuren van de macht hebben geklopt... en uiteindelijk nu wel de grootste worden... en uh, het, uh, het initiatief kunnen nemen bij coalitie. Ja, maar wat ook opvalt is dat partijen die dus al bestuurd hebben... waarvan je denkt, nou, dat zou best kunnen dat die dan gestraft worden... voor, voor deelname aan een college. Leefbaar in Rotterdam bijvoorbeeld. Ja, uh, maar bijvoorbeeld dat, dat, dat wakker emmen, dat ging wel achteruit. Ja. Maar dat blijft blijf wel de grootste. Dus dat is wel opvallend dat ze, uh, dat er niet toe leidt... dat die partijen dan helemaal worden, worden weggevaagd. Um, Joost, als we het dan even over de landelijke partij hebben. Um, GroenLinks de grote winnaar. Ja. Verwacht? Zeker verwacht. Ja, de, de, de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen... de hoogste uitslag van GroenLinks ooit... Ja, die moest eigenlijk nog verwerkt worden in, de, in, deze, in deze raadsverkiezingen. En, en de vorige keer kwamen die verkiezingen vrij, ook, ook vrij kort... Na de, na de Kamerverkiezingen. En toen stond GroenLinks er nog hartstikke slecht voor. Er waren natuurlijk desastreus verlopen Tweede Kamerverkiezingen... onder Jolande Sap. Nou ja, dus... Uh, Jesse Klaver hoeft er weinig te doen in GroenLinks om te winnen. Maar goed, hij, heeft het, uh, hij doet het nog steeds goed. Dus ja, die overwinningen zijn groot. Vooral dus in, in de grote steden. Hij heeft Utrecht binnengehaald. De grootste trofee is natuurlijk Amsterdam. is toch altijd wel belangrijk. Om, de de, om de bakfietssteden, die... zegt de volkskamp Ja, daarover. de bakfietssteden, daar zijn ze heel erg goed. Want ik, vond, ik moet zeggen dat ze in andere plaatsen... dus in de kleinere steden, en de dorpen, daar wonnen ze wel. Maar was de winst wel minder groot dan in die grote steden, viel mij, viel ja. mij op. En dat is de wat Klaver wel wil. Hij wil natuurlijk een, een link maken ook met, nou ja, met, met de rest van het land en dan niet alleen maar in die grote steden. Ja, daar is hij aanwezig. Dat project is hij natuurlijk ook onlangs mee begonnen... om niet dus alleen dus de, de, de bakfietsmensen binnen te halen... maar ook, uh, ook een bredere volkspartij te worden. Nou ja, daar is hij net in gestart. Uh, dan moet er nog wel <kliek> meer gebeuren. Dan moet hij echt nog wel meer zetels uh, gaan halen. Maar goed, die, wat je, wat je, als je naar de uitslag kijkt... in ieder dorp en stad zie je dat het aantal partijen dat zetels haalt. Dus die versnippering, het, het woord viel net al... die is wel een, enorm groot. Dat Het is wel bijzonder... Hoeveel partijen ook zetels hebben gehaald. En dan zijn het vaak alleen de lokale partijen die dan nog soms echt met kop en schouder erbovenuit bovenuit steken. Maar uh, dat wordt nog een heel gedoe ja. om colleges te gaan vormen uh, in ons land. We, we gaan straks uitgebreid ook over die lokale uh, partijen praten. En, en, en de, nou ja, de jarenlange opkomst daarvan al. Toch nog even bij de, bij de landelijke partijen blijven. Want waar uh, Klaver duidelijk de winnaar is met GroenLinks... kan je zeggen dat de grote verliezer D66 is. Ja, en ik denk dat, dat, die, dat het verlies toch nog wel iets groter was... dan ze, dan ze verwacht hadden. Dus, kijk, ze gingen ervan uit dat ze gingen verliezen. Uh, ze staan er gewoon minder goed voor dan, dan vier jaar geleden. Vier jaar geleden... was er ook een soort effect van, uh, en dat in heel veel plaatsen... altijd het CDA de grootste was, en D66 klopte toen echt aan... van dat willen wij nu een keer zijn, de grootste progressieve partij... en hebben ze ook een soort... soort Twee strijd van toen nog gemaakt met de PvdA. Dat heeft hen heel goed uitgepakt. Ja, en nu krijgen ze toch de, de, de rekening gepresenteerd... van en van die hele goede uitslag van vier jaar geleden. Maar ook dat het op dit moment uh, gewoon ook wat minder loopt... in Den Haag afschaffen referendum. En ja. één keer uh, die inlichtingenwet wel gaan, uh, gaan verdedigen. Ja, dat zijn toch zaken die bijdragen... toch dat D66 in het hele land... Best wel uh, flink verloren heeft. Nou, sowieso misschien ook deelname aan uh, de regering. Dat zal dan ook meespelen. Hoewel dat dan, als je dan kijkt naar de cijfers voor de VVD en het CDA, uh, weer minder geld. Ja, het, het CDA zie je overal een, een klein beetje verliezen. De VVD zie je overal een klein beetje, beetje winnen. Nou, Dat is voordat zij daar ook mee aan het vorige kabinet. Toen de vorige keer uh, raadsverkiezingen te waren, toen was de VVD eigenlijk heel erg impopulair. Toen werden net al die bezuinigingen aangekondigd. Uh, mensen waren nog steeds op zoek naar de duizend euro die ze van Rutte zouden krijgen. Dat was zelfs een campagne dat de. VVD dacht, nou laten we, laten we onze leider Mark Rutte maar niet inzetten. Want zo populair is ze niet. Dan zetten ze Halbe Zelstra in. Uh, ja, nu zijn ze populairder. Dus dan, dan lijkt het van, hé, hey, waarom kunnen zij winnen? Maar dat komt omdat ze de vorige keer gewoon het eigenlijk best wel slecht gedaan hadden. Straks gaan we het ook uitgebreid hebben over de nieuwkomers. Want in feite kan je zeggen dat zijn ook de grote winnaars. Denk, uh, BVV. Of ja, nou, de... al, absoluut. Denk, en vooral denken. Dus ja. niet met één, uh, één zeteltje binnenkomen. Overal echt met, met, met drie zetels. Dat is hartstikke knap. Wat overigens een stille winnaar is. Want dat, dat, daar is het ook gisteravond. Overigens moet ik tot, uh, moet ik, sorry zeggen, Partij voor de Dieren. Doe maar in 15 ja. gemeenten mee. Maar je ziet wel dat overal waar ze meedoen... dat ze vaak toch wel uh, één of twee zetels winnen. En, en dat is eigenlijk hetzelfde bij de landelijke verkiezingen. Dat je ziet dat, dat links-verlies. Eigenlijk oud-links, SP, ja. Partij van de Arbeid. Uh, zeker die laatste twee hebben echt flink verloren. Dat is een beetje de linkse partij die zich profileren... met sociaal-economische... Uh, printers. Ja. maar ja, als je dus mega ecologisch groen, je, of ecologisch links, dat, dat wint ook nu weer bij de raadsverkiezingen. Dus dat is wel grappig, dat je een soort oud-links verliest, nieuw-links wint. Straks dus uitgebreid meer, met de nieuwkomers, de lokale partijen, met Marcel Bogers dus, en met Joost Vullings. Ik praat u nog even bij, want het ging natuurlijk heel veel over de gemeenteraadsverkiezingen gisteravond op Radio NTV, maar er zaten ook nog wel wat andere onderwerpen in de talkshows. RTL Late Night bijvoorbeeld, daar was de directeur van het Van Gogh-museum, Axel Ruger. Het ging over de nieuwe tentoonstelling. Die gaat over de manier waarop Vincent van Gogh is beïnvloed door Japan. Die Japanse invloed is het meest terug te zien in een werk over bloesem. Van Gogh zorgt ook dat decoratieve in Japanse prenten... en daar zijn inderdaad heel veel prenten, zoals je het ook zei... met, met bloesems, met bloemen, met, met bloeiende bomen. Um, en natuurlijk is ook in Japan ik bedoel, een van de grote momenten in het jaar... hebben we nu juist op dit moment, dat is Sakura. Dat is de... Gisteren was het Happy Bach dag, de 333 ste geboortedag van de componist Johan Sebastian Bach. Bij RTL Late Night vertelde contrabassist Dominique Seldis erover. Bach is een incredible access point to classical music. So if you've never been to a gig before, go to Bach. Yeah. Go to this now, go to a Matthäus Passion. There are hundreds of them all over the country. They're the best it's the best thing. It's a great story. En mocht u zelf ooit een stuk van Bach willen spelen, dan heeft Seldis nog wel een tip. As my teacher used to say that when you're playing Bach, you'll forgive my language, but when you play Bach, you must play it like you've got a line of shit under your nose. Because you know, you just you do it with me. You yeah. pretend to play. Now, pretend like you've got a line of shit under your nose, and you're like, uh, uh, there it is. You've got a Baroque face. That's there it is. There that's it. It. That's it Yeah, you're but a genius. But that's the face. Yeah, that's it. You're a natural. There it is. Misschien nog de beelden even terugkijken. Um, dan in het programma Zemblaar. Daar waren voorbeelden te zien van de hoge werkdruk waar huisartsen in achterstandswezen mee te maken hebben. Die kunnen het amper nog aan, zoals bijvoorbeeld Anja Frakking... huisarts in de Belmer. Het gevaar is gewoon wel, als het zo heel erg druk is... dat er fouten, fouten inschattingen gemaakt gaan worden. En dat hangt je natuurlijk ook gewoon toch de hele tijd boven je hoofd. Je hebt iedere tien minuten die patiënten komen... nog tien telefoontjes dus door, assistent die even wat vraagt... specialist die belt. En iedere keer moet je toch wel weer zorgen... dat je de juiste inschattingen maakt. En dat was gisteravond op Radio en tv. Kijken we nu naar de buitenlandse media. De klokkenluider die het schandaal rond databedrijf Cambridge Analytica en Facebook naar buiten bracht... is bereid om tegenover Amerikaanse en Britse parlementaire onderzoekscommissies te getuigen. Op Twitter laat Christopher Wiley weten uitnodigingen van de commissies te accepteren. De Canadese Wiley was werkzaam voor Cambridge Analytica... en dat bedrijf zou persoonlijke informatie van tientallen miljoenen Facebook-gebruikers hebben gebruikt... om er kiezersprofielen in de VS mee te maken bij de verkiezingscampagne van president Trump. De man die ervan verdacht wordt dat hij in de Amerikaanse stad Austin verschillende bommen heeft laten afgaan, deed dat vanwege problemen in zijn privéleven. Hij had geen gevoelens van haat jegens iets of iemand specifiek. Dat zou blijken uit de videoboodschap die hij achter heeft gelaten op zijn mobiele telefoon en die de politie in handen heeft, meldt CNN. De acties van de man zouden vooral het gevolg zijn... van moeilijkheden in zijn sociale leven. In Austin gingen verschillende pakketjes af. En daarbij kwamen twee mensen om het leven en raakten zes mensen gewond. De Amerikaanse politie heeft de dashcam-beelden vrijgegeven... van het dodelijke ongeluk met een zelfrijdende auto van Uber. In de video van 22 seconden, die is te zien bij veel Amerikaanse media... zie je dat de vrouw die in de auto zat... en die moest opletten dat de auto geen fouten maakte... haar ogen amper op de weg gericht hield. En pas net voor het ongeluk kijkt ze op. Daardoor kon ze niet meer ingrijpen. Ook is te zien hoe het 49-jarige slachtoffer door de auto wordt geraakt. Daarna stoppen de beelden. Uber heeft aangekondigd tijdelijk te stoppen met het testen van zelfrijdende auto's. En het lijkt erop dat de legertop bewust informatie heeft achtergehouden... voor de Belgische defensieminister van de Put... in wat in het land het F-16-dossier is gaan heten. De minister zei steeds dat de oude straaljagers... niet langer in de lucht kunnen blijven... maar uit een studie bleek onlangs opeens dat daar wel mogelijkheden voor zijn. De Standaard schrijft vandaag, op basis van mailverkeer... dat in handen van de krant is gekomen... dat de chef van de luchtmacht die studie doelbewust heeft achtergehouden. Een medewerker die een presentatie voorbereidde voor de minister... De instructie om een slide met cijfers over de langere levensduur niet te gebruiken. Hoeveel kilometer staat er nu al, Wijnand Nou Jurgen, we gaan richting de 300 kilometer alles bij elkaar. En daarmee is deze ochtendspits een stuk drukker dan normaal. Natuurlijk door alle regen die naar beneden komt. Maar het aantal ongelukken valt dan nog relatief mee of zijn snel van de weg af. Zoals op de A7, Den Oeverzaandam. Nog wel ruim een half uur vertraging voor de afrit Avenhorn. De A12 Den Haag richting Utrecht wordt een auto geborgen bij Zoetermeer. levert 5 kilometer verder op de A15, de Rotterdam richting Gorkum valt op... door een gestrande auto bij knoopend Gorkum ongeveer 20 minuten vertraging. 18 minuten over 7 is het. Sorry, sorry, sorry. Dat is de reactie van Facebook-oprichter Mark Zuckerberg. op al dat gedoe rond dat databureau Cambridge Analytica. Dat bedrijf, u weet dat, verzamelde onder meer de gegevens... van 50 miljoen Amerikaanse Facebook-profielen. En die gegevens werden vervolgens gebruikt voor politieke campagnes... Lang hoorden we niets van de baas van Facebook. En nu geeft Zuckerberg dus toe dat het bedrijf grote fouten heeft gemaakt. Nick Wouters is hier van de NOS Economie Redactie. Goedemorgen. Hoe ging dat met die Zuckerberg? Ja, hij deed dat natuurlijk via een Facebook-post. Zo doe je dat als je de topman bent van Facebook. Maar hij gaf ook een zeldzaam interview. Dat deed hij bij CNN. So, this was a major breach of trust. And, and I'm really sorry that this happened. Um, you know, we have a basic responsibility to protect people's data. And if we can't do that, then, then we don't... We moeten het vertrouwen verdienen van de gebruiker... anders zijn we het niet waard om, uh, om u te dienen. Zo, hij stelt zich heel nederig op in dat interview. Hij schetst ook het beeld van een bedrijf dat zo hard gegroeid is... dat ze totaal geen controle meer hadden over wat er allemaal bij het bedrijf gebeurde. Ze wisten van voren niet wat er achter uh, aan de hand was. En hij zegt ook, ja, als je me in 2004, toen ik Facebook ben begonnen... had gezegd dat ik me bezig moest houden met de verkiezingen... en de integriteit van verkiezingen, had ik dat nooit geloofd. If you told me in 2004 when I was getting started with Facebook that a big part of my responsibility today would be to help protect the integrity of elections against interference by other governments, um, you know, I, I wouldn't have really believed that that was going to be something that, that I would have to work on 14 years later. I'm going to challenge we're you. We're here now. I'm going to challenge you. Have and you we're going to make sure that we do a good job. Have it. you done a good enough job yet? Um, well, I, I think we will see. De vraag die aan nog gesteld wordt is, doe je het al goed? Ja. Heb je het goed gedaan de afgelopen tijd? Ja, daar blijft hij enigszins vragen over. En hij zegt ook, okay, vooral in 2006 hebben we veel fouten gemaakt. Dus hij trekt het boetekleed aan. En dan die 50 miljoen Amerikanen die dus ja, van, de, van de gegevens zijn gebruikt. Je kunt zeggen, die mensen zijn misbruikt. Nou ja, niet, niet fysiek dan misbruikt, maar toch. Had Facebook die niet beter moeten beschermen? Hij zegt, ze hebben ons, we hebben toen tegen die mensen gezegd... die die data hadden, hè, dat bedrijf en die onderzoeker... verwijder die data. Zij hebben toen gezegd, dat doen we. Ja, wat konden we nog meer doen? Wij geloofden ze. Wij dachten, als ze dat zeggen, dan doen ze dat ook. Hij zei, ja, we waren misschien wel wat naïef. En hij gaat nu ook bij alle andere apps die data verzameld hebben... Toch nog even dubbelchecken of, uh, of ze die data verwijderd hebben die ze hadden moeten verwijderen. Het gaat echt om heel veel werk, duizenden apps zegt hij. Daar gaat heel veel, gaan heel veel uren in zitten. Maar hij gaat er dus achteraan of die data, of dat toch niet nog ergens anders ook nog data is. En mensen die, uh, die onder die 50 miljoen zitten, die kunnen straks op een site bij Facebook intoetsen van is mijn data inderdaad bij dit bedrijf terechtgekomen... en dan gaan ze daar antwoord op geven. Dus dat is een van de manieren hoe ze dit proberen recht te zetten. Ja, gaat hij nog meer doen eigenlijk? Hij gaat nog meer doen. Hij gaat het moeilijker maken voor app-ontwikkelaars... om data van Facebook-gebruikers te krijgen. Dus dat het in de toekomst gewoon niet meer kan gebeuren. Dat was wel al moeilijker gemaakt, maar dat wordt nog wat moeilijker. En het wordt voor jou als gebruiker. Hè, wat heb jij hier nou zelf mee te maken? Jij kunt straks zien welke app-ontwikkelaars allemaal gegevens van jou hebben. Dus dan kun je dat precies in een overzichtje keurig terugvinden. Tenminste belooft hij nu. Ja. Is het niet te weinig? Is het niet te laat? Het heeft wel heel lang geduurd voordat we iets van hem hoorden. Het bedrijf begon zelf nogal wat afhoudend aan het. Toen, toen de eerste geluiden hierover naar buiten kwamen... We, hebben pas, we hadden het hier dinsdag nog in de uitzending over... Hè? toen vroegen we ons al af waar is Mark Zuckerberg. Dus laat is het zeker, daar is iedereen het wel over eens. Ja, of het te weinig is, dat moet blijken. Ze zijn niet verder meer gedaald op de beurs. Dus wat dat betreft is de schade daar in ieder geval wel uh, geleden. Ja. Maar is, iets zijn er zijn nog allerlei andere uh, uh, organen be bezig. Ja, nee, binnen er binnen... gaat hier nog heel veel gebeuren, hoor. want oh. uh, allerlei onderzoeken komen door. Ze moeten getuigen voor het Amerikaanse congres. Uh, er komen natuurlijk extra regels voor Facebook. Daarvan zegt hij ook in het interview, is goed dat die regels er komen. Uh, ik ben daarvoor, maar uh, ja, het is natuurlijk afwachten hoe streng die regels zullen zijn. En er zijn nog allerlei gebruikers die weglopen. Mark Zuckerberg zegt, dat valt nu nog wel mee. We zien niet heel grote aantallen. Maar misschien gaan mensen wel minder delen op Facebook. En dan kan Facebook weer minder verdienen. Dus dit verhaal is nog lang niet voorbij voor het bedrijf. Dick Wouters was dat. Gaan we gelijk door naar de sport. Met de vraag: gaat het dan toch gebeuren? Komende Winterspelen ooit naar Nederland? Dat leek lange tijd onmogelijk. Maar er gloort een klein beetje hoop voor de Wintersportliefhebbers. Giel Lippens, goedemorgen. Goedemorgen Jurgen. Hoe zit dat? Ja, uh, uh, skiën in Nederland krijg je dan. Uh, sorry, skiën in Zwitserland en schaatsen in Nederland. Dat zou allemaal in 2026 moeten gebeuren. Want uh, Sion in Zwitserland wil zich kandidaat stellen. En daar hebben ze laten doorschemeren dat ze denken dat dat kan. Uh, nou, eerlijk gezegd heb ik in eerste instantie gedacht... het is een luchtkasteel. Want ik heb wel eens eerder mensen in de sportwereld horen zeggen... dat het een mooi idee zou zijn om een Nederlandse stad... Hè, zeg maar Heerenveen, kandidaat te stellen voor de winterspelen. Uh, daar zouden dan alle ijsporten afgewerkt moeten worden. En dan zou je voor de, winters, uh, voor de echte wintersporten, voor de sneeuwsporten... moeten uitwijken naar een uh, echt wintersportland. Naar Duitsland bijvoorbeeld. Maar dat is nooit meer dan een proefballonnetje geweest. En als je dat hoort... Dan denk je toch vaak, ja, keep on dreaming. Nou, nu komt dan dat bericht uit Sion in Zwitserland. Daar willen ze het schaatsen. als ze tenminste die winterspelen van 2026 krijgen toegewezen. en Nederland onderbrengen. Uh, een van de leden van het comité daar heeft dat gezegd in een interview. Een schot voor de boeg dus, hè, niet meer dan dat. Maar het zou natuurlijk wel een unieke kans zijn. Eh, want dan zou er ineens op eigen bodem gestreden kunnen worden... om olympisch goud hè, in onze eigen nationale sport. Dus ik denk dat in de schaatswereld eh, heel wat mensen recht overeind zijn gaan zitten... gisteravond toen ze dat nieuwtje eh, vernamen. Kan het eigenlijk? Eh, kunnen de Olympische Spelen door twee landen worden georganiseerd? Ja, dat is wel een ding. Want de Spelen worden per traditie toegewezen aan een stad en niet aan een land. Dat is al een behoorlijke geografische beperking. Uh, nu speelde Nederland enkele jaren geleden... Hè, toen het nog droomde van die kandidatuur voor de zomerspelen van 2028... met het idee om Rotterdam als partnerstad aan te wijzen voor de gaststad Amsterdam. En ook Utrecht en Den Haag zouden dan betrokken moeten worden bij die Spelen. Uh, dat was al bijzonder, maar ja, zover is het nooit gekomen. Uh, maar de Olympische Spelen die in twee landen worden georganiseerd... dat zou echt nieuw zijn. Uh, dat zou een breuk zijn met de traditie. Het is niet uitgesloten dat het ooit gebeurt... want je merkt al dat het begint te schuiven. Want Innsbruck bijvoorbeeld in Oostenrijk... die wilde zich aanvankelijk ook kandidaat stellen... voor diezelfde winterspelen van 2026... met een soortgelijk plan. Het schaatsen zou dan in Duitsland... in Insel moeten worden geprogrammeerd. Ja, En dat leek wel allemaal wat realistischer... vanwege die relatief kleine afstand hè, tussen beide locaties. Dat is een kleine twee uur rijden... En laten we eerlijk zijn, in dat plan van Sion ligt het schaatsen... en de rest wel heel erg ver uit elkaar. Ik denk zelf onoverkomelijk ver. Want wat doe je dan bijvoorbeeld met ceremonies als de opening, de sluiting? Hoe betrek je die schaatsers daar dan bij? En ja, is er dan nog sprake van een olympisch gevoel... Hè, wanneer die sporters zo ver uit elkaar zitten? Ja, dat zijn echt allemaal vragen waarop ik het antwoord niet weet. Nee, nee. goed. En Sion moet ook eerst zelf nog wel zorgen... dat ze het voor elkaar krijgen. En dan zou dus eventueel uh, Heerenveen of een andere plaats in Nederland voor het schaatsen kunnen worden gebruikt. Maar als ik jou zo een beetje volg, kans niet heel groot. Uh, luchtkasteeltje, denk ik. <laughs> ja. Oké, okay. dankjewel. Gio Lippens was dat. Dan u, Billy Idol. I never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 Haal meer uit je carrière bij Rotterdam School of Management... Erasmus University, verreweg de beste business school van Nederland. Ga naar rsm.nl slash radio1. HR, payroll en tax and legal doe je samen met SD Works. SD -works, works uh. Haal meer uit je carrière. Ga naar rsm.nl slash radio1. Willen we overal video's kijken? Ja. Willen we aan een abonnement vastzitten? Nope. nope. Willen we de nieuwe Huawei P Smart? Ja. Yep. Nu bij Tele 2. De Huawei P Smart voor een genadeloos lage prijs. Nope. Niet omdat het moet. no, nope. Maar omdat het kan. Ja. Yep.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 NPO Radio 1. Half acht, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De lokale partijen zijn de grote winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen. Die haalden bijna een derde van alle stemmen binnen. Van de landelijke partijen is GroenLinks de grote winnaar... en is nu de grootste in Amsterdam, Utrecht, Haarlem, Nijmegen en Arnhem. D66 verliest vooral in de grote steden fors. En het CDA lijkt van de landelijke partijen de meeste stemmen te hebben gekregen. Bij het referendum over de inlichtingenwet ligt het dicht bij elkaar. Met ruim 80 procent van de stemmen geteld zijn de tegenstanders van de wet nipt in de meerderheid met bijna 49 procent. 47 procent stemde voor. Het aantal dodelijke ongelukken in de bouw is in twee jaar tijd verdubbeld. Volgens de inspectie SZW kwamen vorig jaar... twintig bouwvakkers om het leven tijdens hun werk. In 2015 waren dat er nog negen. In de Telegraaf zegt de inspectie dat het komt door de toename... van het aantal onderaannemers, zzp'ers, buitenlandse krachten... en niet gekwalificeerd personeel. Dat leidt op bouwplaatsen tot onveilige situaties.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 En de omgekomen dader van de bomaanslagen in de Amerikaanse stad Austin... heeft een videoboodschap achtergelaten op zijn telefoon. Daarin vertelt hij niet waarom hij de afgelopen weken zes bommen heeft geplaatst... of verzonden via de post in en rond Austin. Daarbij kwamen twee mensen om het leven. Onder weersverwachting bij Weerplaza zit Raymond Klaas. Raymond, goedemorgen. Dag Jurgen, goedemorgen. En we beginnen deze donderdag alweer met een hoop nattigheid. Ja, inderdaad. En eigenlijk is dat best wel lang geleden hè, dat er wat neerslag is gevallen. Maar zeker uh, nu uh, in uh, vrijwel heel het land uh, lichte regen of motregen. In het noorden begint het langzaam maar zeker wel wat droger te worden voor vandaag, dat het vanuit het noorden droog gaat worden. Ook eventjes geen vorst meer, want de temperatuur ligt momenteel... in het land zo rond de 4 à 5 graden. En vanmiddag dan kan het toch op de meeste plaatsen zo'n 7 tot 9 graden worden. Ik denk ook dat het vanmiddag op de meeste plaatsen wel droog blijft... maar de bewolking die blijft wel overheersen. Wat de wind betreft, die waait vandaag... ...is matig boven land en aan zee af en toe vrij krachtig. Dus inderdaad een ja, wat druilerige start van de dag, Jurgen. En de komende dagen? Ja, morgen dan ook veel bewolking over het algemeen. Misschien dat in de loop van de dag wel de zon eventjes door gaat breken. Het wordt ietsje zachter, de temperatuur loopt wat op. Het wordt zo'n 8 tot 10 graden. En de wind gaat uit het zuiden tot zuidwesten. Steen. Weekend, nou dat ziet er ook enigszins wat wisselvallig uit. Er is wel degelijk ook ruimte voor de zon. Maar er valt toch op beide dagen ook wel af en toe wat neerslag. De temperatuur loopt nog wat verder op. De hoogste temperaturen verwacht ik dit weekende in het zuiden van het land. Dan kan het toch snel zo'n 12 graden gaan worden. Elders wordt het 9 tot 10 graden. Dus wat lichtwisselvallig... Meer. Dankjewel, Raymond Klaassen was dat. Dan naar Wijnand Zwaan voor de verkeersinformatie. Ja, door de regen is het een stuk drukker dan normaal, Jurgen. Alleen rond Utrecht valt het aantal files nog wel mee. De meeste files vinden we rond Den Haag en Rotterdam en in Noord-Brabant. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam, daar zijn bergingswerkzaamheden. Er staan een paar auto's stil. Tussen Breukelen en Knoopend Hodendrecht 10 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht, de vertraging is 20 minuten. Op de A12 vanuit Den Haag gebeurde een ongeluk met een aantal personenwagens. Daar staat nu 5 kilometer file vanaf Den Haag met 20 minuten oponthoud. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum zien we drie kwartier vertraging... voor voorknopend Gorkum. De file begint bij Papendrecht. Dat komt door een stilgevallen auto. En er is opvallend veel vertraging op de N247... de weg Hoorn richting Amsterdam. Tussen Purmerend en Broek in Waterland... 5 kilometer met drie kwartier vertraging. En de oorzaak is een ongeluk. Hallo, ik ben Coco...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 Ik ben Jack Woutersen en ik speel de rol van Abraham. Koop nu uw kaarten op nnt.nl. Een Asus ROG laptop met 250 euro korting. Nu bij Alternate.nl. Je straalt als je lacht. Je kiest voor de specialist. Met aandacht en deskundigheid. Cdc cdctandzorg.nl Alleen al tijdens de 25 seconden die deze commercial duurt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 Zes minuten over half acht is het u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. we gaan hier door met de analyse van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen... waar dus veel nieuwkomers ook meededen in verschillende gemeenten. Een jaar geleden hadden we de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen... met drie zetels in die Tweede Kamer. En vandaag zien we dat beeld over het hele land terug in de gemeente waar we meedoen. En daar ben ik bijzonder trots op. Nee, ik ben heel blij. Twee zetels is al prachtig. Dus het is gewoon een prachtig resultaat. We hebben het doel gehad om van twee naar dertig gemeenten te gaan. En dat is gelukt. En de ene gemeente wat beter dan in de andere. In volgorde van Opkomst, Kuzu, Baudet en Wilders waren dat. Uh, daar gaan we het over hebben. Dus met onze politiek commentator Joost Vullings... en met Marcel Bogus, hoogleraar innovatie en regionaal bestuur... aan de Universiteit van Twente. Uh, denk, grote winnaar. Ja, absoluut. En hebben het echt heel goed gedaan. Hè. Dus niet, niet binnenkomen met één zetel, vaak twee, drie zetels. En dat, dat geeft toch wel aan dat, dat, dat zij uh, iets aanboren... wat heel erg leeft bij, bij, bij Turks en Marokkaanse Nederlanders. En dat ze er ook in slagen om die groep naar de stembus te krijgen. Ik denk dat ze ook heel veel nieuwe kiezers hebben getrokken... die voorheen uh, thuisbleven. En dat is dus wel een signaal dat er heel veel gewoon onvrede onder die groep is. Dat ze toch het idee hebben van we, we voelen ons niet vertegenwoordigd. En denk, stapt in dat gat en weet dat dus heel goed te doen. Meneer Bogers, waar komen die mensen vandaan? Waar zijn nou, die wat mij altijd heeft verbaasd is uh, dat enorm electoraat... dat je hebt in grote steden. Uh, vaak ook mensen die sociaal, maatschappelijk... en in het bedrijfsleven heel erg actief zijn. Kijk maar in de grote steden. De kleine winkeltjes in de wijken die zijn vaak, vaak allemaal... mensen van Turkse origine. En die mensen worden eigenlijk nooit vertegenwoordigd. Uh, het heeft me altijd verbaasd dat een partij als bijvoorbeeld de VVD... maar ook CDA dat electoraat altijd links heeft laten liggen. PvdA heeft dat altijd van oudsher naar zich toe getrokken. Uh, nou ja, dat, is, dat is om allerlei redenen misgegaan. En vandaar dat nu zo'n zo nieuwe partij als Denk of bij één in Amsterdam, nu in die groep heel veel kiezers beter trekken. Dus dat zijn mensen die, die vroeger misschien wel PvdA stemden en nu dus ja, naar nou, ja, Denk zijn overgestapt. Ja, ja. Nu dat alternatief er is. Ja, dat, dat, dat electoraat is de, is de, is de PvdA ook, ook, ook kwijtgeraakt. En, maar het is wel zo dat ze dat dus ook wel uh, om te zeggen, voor enige geestdrift zorgen. De, mensen kunnen ook thuis blijven. En ze doen het echt heel goed. Dus ze weten ook echt wel kiezers te, te mobiliseren. Dat was ook bij de Tweede Kamerverkiezingen. Dat, dat, dat, dat je merkte dat mensen die normaal thuisbleven, voor denk echt wel naar de stembus gingen. Oh. En dat, dat geeft aan dat er dus veel onvrede is. En uh, nou, dat is natuurlijk een signaal ook aan, aan alle andere partijen... en iedereen in Nederland, van nou, daar moeten we wellicht wat mee. Ook, ook zoveel mee dat ze misschien wel uh, ook in het bestuur moeten... in, in een aantal gemeenten? Nou, ja, in Rotterdam, dat die hebben een hele versnipperde uitslag. Uh, daar de, de was de, de poging in ieder geval van, van D66... zit nu met, met de leefbaar Rotterdam in het college... Maar ze willen eigenlijk niet meer met Leven Rotterdam. Die hebben zich natuurlijk verbonden met Forum voor Democratie. Nou, die, die, die vertrouwen ze niet bij D66. Dus waren ze daar al aan het nadenken over een college zonder leefbaar. Maar de uitslag is zo geworden dat je volgens mij acht partijen nodig hebt. Of negen. En dan moet je Denk er ook bij halen. Wil je dat redden? En dan heb je het niet eens over een links college. Maar gewoon alle, alle middenpartijen. Van GroenLinks tot VVD. Plus Denk heb je nodig wil je leefbaar uit het college gaan houden. Ja. Ja. Maar ze dus dat... maken daar dus wel kans ja. in principe, om wel mee te gaan doen. Ja, maar dat is Rotterdam. Ik bedoel, ook in, in andere steden zal straks uh, geformeerd moeten worden. En dan moet je misschien dit geluid wel een kans geven. En, en je kan ze links positioneren, toch? Uh, denk uh, Denk zit wat links. Ja, dat klopt uh, dat klopt inderdaad. Op een aantal andere punten misschien wat minder. Maar, uh, maar ze zitten wat links. Uh, dat, daar liggen ook hun wortels. En uh, ja, je hebt ze in een aantal gemeenten, zul je ze nodig hebben. Ik denk dat ze daar nog eigenlijk wel iets te klein voor zijn. Hoor. De meeste, meeste uh, steden zijn ze niet zo groot geworden dat ze meteen echt een factor van belang zijn en dat je ze per se mee moet nemen als je gaat onderhandelen voor een college van BMW, maar het zou wel verstandig zijn om toch eens die optie serieus te overwegen ja. als je op zoek bent ja, de, naar de partijleider partij. zegt het, het graag te willen. Ik weet niet, dat is natuurlijk wat lastig om te bepalen of dat ook echt zo is. Want het is natuurlijk wel zo dat van allemaal mensen die politiek onervaren zijn en één keer erin komen om dan gelijk te gaan besturen, is ook wel gewoon een risico. Je moet natuurlijk ook lokaal gewoon ervaring gaan opdoen. Uh, de partij zegt het te ambiëren, maar of ze ook in onderhandelingen zich dan zo opstellen dat je dat ook echt denkt dat ze het willen, dat moet natuurlijk nog blijken. Ja. Ja. Um, dan de PVV. Deed uh, het vier jaar geleden in twee gemeenten nog maar mee. Nu in dertig. Ja. Wat kan je nou per saldo zeggen? Hebben ze het goed of slecht gedaan? Ze hebben het eigenlijk heel slecht gedaan. Want? Uh, nou ja, Geert Wilders heeft, heeft vooral gemeentes geselecteerd... waarin de PVV bij de Tweede Kamerverkiezingen de grootste was... of een van de grotere partijen. Ja, En dat heeft hij eigenlijk nergens waar kunnen, kunnen maken. Ja, en als je voorheen niet meedeed, had je nul zetels. Dus iedere zetel is winst. Dus hij kan heel veel zetels winst claimen. Maar als je kijkt naar de percentages, is het heel teleurstellend. En Den Haag, een stad... Uh, waar het de tweede partij was. En dan gaan ze gewoon naar twee zetels. Daar zijn ze echt helemaal leeggegeten door, door Richard de Mos, groep de Mos. Een, een lokale partij. Dus per saldo is het eigenlijk een hele slechte uitslag voor hoe, de Pvv. Hoe komt dat met die bogus? Uh, ik denk dat het een paar dingen te maken heeft. Ik denk vooral de aanwezigheid van een beetje populistische lokale partijen... die al aanwezig zijn, die al flink aan de weg hebben getimmerd... de afgelopen bestuursperiode. En dat is voor uh, heel veel uh, lokale kiezers dan toch een beetje de real thing. En niet de Pvv. de Pvv die vaak... Uh, minder bekende kandidaten op de lijst had staan. Vaak ook kandidaten die niet eens in de gemeente wonen. Ja, dan stem je liever op een uh, op de lijsttrekker of een kandidaat van een uh, lokale partij die je kent en vertrouwt, dan op een PVV. Forum voor Democratie noemde hij al even, Baudet. Uh, deed alleen in Amsterdam mee. Ja. Een beetje in Rotterdam zou je kunnen zeggen, met die lijstverbinding met, uh, met leefbaar. Uh, twee zetels in Amsterdam. Ja, Raad. vannacht stond u nog even op drie. Ik weet niet waar het op uit gaat komen. Hangt dus er zo'n beetje tussenin. Ja, dat, dat, dat, dat is ook een tegenvaller. Kijk, ze gingen daar toch echt wel uit van, van vier zetels. En we hebben, we hebben zeker gedroomd van meer. Ja, dat is, dat, dat is toch tegengevallen. Maar daar heb ik niet zo, zo snel een, een verklaring voor... waarom dat dan uh, t, toch, is, oh, toch is tegengevallen. Dat vaak als een partij nieuw is, uh, aan de weg timmert... dan zie je dat, dat, uh, ach dat zo'n achterban dan echt enthousiast is... ook echt bereid is op te komen. En kennelijk is hem dat toch niet gelukt. Ja. Ja, dat is het mirakel van Amsterdam, vind ik altijd. Dat een hele hoop electorale veranderingen... die je in andere steden zich heel snel ziet voltrekken... dat gebeurt in Amsterdam altijd een stuk trager. Ik bedoel, eh, lokale partijen hebben nooit serieus voet aan de grond gekregen in Amsterdam. De rechtspopulistische partijen eigenlijk ja, ja, ja, nooit. Ook niet. Nee. De, de neergang van, het, van de PvdA zetten zich daar ook veel later in dan in de rest van het land. Dus in Amsterdam is iets vreemds aan de hand. Daar gebeurt, altijd net iets, gebeurt alles altijd net iets later. Toch, toch die ja. Republiek is dat, ja, de precies, Republiek ja. Amsterdam. ja is uh, ja. in Amsterdam leuk vinden trouwens. Ja, ze denken altijd dat ze hip zijn, maar ze ja, lopen echt ja. electoraal enorm achter. Zeker. <laughs> uh, Joost, nog één ding, want, want dat, dat, dat stipte jij er nog even aan, uh, toen uh, we de weerman en zo hoorden. De, de enorme versnippering. Ja, als je, als je kijkt naar hoeveel gewoon nieuwe partijen, of ze nou landelijk zijn, hè, dus of, of het nou Denk of de PVV's of lokale partijen, zijn toegetreden tot de raden. En hoeveel, in hoeveel steden en dorpen het aantal partijen in de raad is toegenomen. En dat is echt ontzettend veel. En aan de andere kant is dat mooi, want dan voelen mensen zich wel vertegenwoordigd. Je hebt echt hun, hun eigen smaakje kunnen kiezen. Maar hier neem Enkhuizen. Ik klikte toevallig gisteren op een kaart, omdat ik daar een rood puntje zag. En bleek de SP de grootste. Nou, dat, maar Enkhuizen is, is, een, is, is een, een stadje met. Uh, 17 mensen in de raad. En dan hebben ze, die zetels hebben ze verdeeld over negen partijen. Ja, dat, dat is ontzettend. En, en, en je hebt dus de SP met vier, dan heb je vijf partijen met twee zetels... en drie met één. En dat is ook, denk ik, voor de, voor de controle van, van het bestuur... is het wel nadelig... Want als je echt in je eentje raads moet zijn voor een partij, dat is echt heel hard werken. En dan moet je keuzes gaan maken. En dat houdt in dat je bijvoorbeeld bepaalde commissies, wat de commissie sport of de commissie welzijn, dat je die laat varen. Ja. Uh, dus dat betekent dat die wethouders toch minder raadsleden hebben die heel scherp meekijken. En zoals burgemeester Abutalep gisteren zei: van ja, in zo'n versnipperde stad als Rotterdam, betekent dat ook dat de burgemeester, die moet toch de boel bij elkaar houden... Mm. dat eigenlijk misschien wel de macht van, van burgemeesters gaat toenemen. Ja. Aan de ene kant is het mooi dat, dat dat gebeurt op lokaal niveau... Hè, dat dat allemaal opkomt, maar um, voor de kwaliteit van het bestuur... zou dat dus nog een nadeel kunnen zijn? Het heeft een aantal nadelen, zoals we net al aangegeven. Hè. Raadsleden in kleine fracties die moeten, die kunnen het werk niet met elkaar verdelen... dus dat rust een hele zware taak op hun schouders dan... Euh, als je met, met twee, drie mensen in een, in een fractie zit. Wat ook nog een probleem is, dat enorme versnipperde raden... vaak de neiging hebben om om hun verschillen enorm te gaan uitvergroten. Want uh, ja, je moet wel heel hard, heel hard stampen, stampen en, en, en schreeuwen... Om, om gehoord te worden in een en raad. Veel, veel clashes. En veel clashes dus in een raad die uit veertien of, of meer fracties bestaat. Uh, het gevaar daarvan is dus dat die raad vooral met zichzelf bezig is... en veel minder met, met de stad. Uh, dat is wel eens in andere steden. In Amsterdam is dat afgelopen bestuursperiode al een keer aangekaart... door een raadslid uh, in andere gemeenten ook. Uh, de raad is heel erg bezig met conflicten conflicten zoeken, conflicten uitvergroten... en veel minder met het besturen van de stad. En dat is wel een gevaar eh, dat, dat een versnippering met zich meebrengt. Praten straks uh, verder. Nu het sportnieuws op een rij. Verschillende ochtendkranten melden dat de organisator van de Tour de France het heft in eigen handen wil nemen. Mocht de Salbutamolzaak van Chris Froome in juli nog steeds niet zijn opgelost, dan wil de organisator de Brit verbieden om te starten. De voormalige Tourwinnaar werd in de Ronde van Spanje betrapt op Salbutamol en er is nog steeds geen uitspraak. Volgens het Nieuwsblad is een juridisch gevecht in de maak. Het doet denken aan de zaak van Tom Bonen in 2019, eh, 2009, moet ik zeggen, die toen geweigerd werd na cocaïnegebruik, gewone ging naar de rechter, kreeg gelijk en mocht toch starten. Morgenavond speelt het grote Nederlands elftal tegen Engeland. En vanavond speelt Jong Oranje tegen België zonder een aantal grote spelers. Want Guus Til en Justin Kluivert zitten in de selectie van het Grote Oranje. En de bondscoach van het talententeam vertelt in het AD... dat het natuurlijk jammer is, maar ook mooi... dat de jonge talenten nu al de overstap kunnen maken. De wedstrijd tegen België is nog maar een oefenwedstrijd. Dinsdag staat er een kwalificatiewedstrijd... tegen Andorra op het programma. Andorra is nog wel te verslaan, maar in september... staat het kwalificatieduel met Jong Engeland op het programma. En daar hoopt de bondscoach weer te beschikken over de beste spelers. Komend weekend is het dan eindelijk zover. Dan begint het nieuwe Formule 1 seizoen met de Grand Prix van Australië. En in de Telegraaf staat een overzicht van wat we dit seizoen kunnen verwachten. Zo zijn er twee debutanten en twee grote prijzen die terugkeren. Er wordt dit jaar weer in Frankrijk en in Duitsland gereden. En het AD focust vooral op de grote veranderingen die eraan komen. Maar hoewel de Formule 1 van eigenaar is veranderd... valt het wel mee met die veranderingen. Eigenlijk verdwijnen alleen de gridgirls... en er wordt meer ingezet op sociale media. En dan Denzel Comenentia. Een naam die velen nog niet kennen en dat gaat veranderen. Want Comenentia brak het 16 jaar oude Nederlands record kogelslingeren... en heeft de potentie om mee te doen in de wereldtop. In de Volkskrant een groot artikel over deze sterke Amsterdammer. De 22-jarige atleet traint tegenwoordig in Atlanta... en hoopt naast het kogelslingeren ook in het kogelstoten... en discuswerpen de beste te worden... En dat terwijl hij aan atletiek begon om de nieuwe Usain Bolt te worden. Maar al snel werd duidelijk dat hij het niet van zijn sprint moest hebben. Zijn moeder zei altijd: Denzel, je bent misschien niet de snelste, maar wel de sterkste. En dat staat dus allemaal in de volkskrant. Hoe gaat het met de donderdagochtendspits bijna zwaan? Ja, het aantal fieders neemt steeds verder toe. Het is een drukke ochtendspits door het slechte weer. Zonder dat er echt heel veel bijzonderheden zijn. Er is vooral veel vertraging op de wegen vanuit Noord-Brabant naar Utrecht. Het illustre drietal op de A16. A27 en A2 staat er weer allemaal richting het noorden. Veel vertraging. En ook de A50 bij Ravenstein is een Fido-magneet. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Daar zien we wat extra problemen. Er is een auto stilgevallen bij Sliedrecht Oost. Reken op 8 kilometer Fido vanaf Alblasserdam met ruim een half uur vertraging. Zanger Juanes komt uit Colombia. Dit was zijn grote hit in 2006. La Camisa Negra.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 was dat niet te verwarren met Jannes natuurlijk, want dat is onze Nederlandse held. Deze man komt uit Colombia. Acht minuten voor acht is het. Rami Ismail heeft vannacht in San Francisco de Ambassador Award gekregen. Dat is een soort Oscar van de game-industrie. Hij krijgt die prijs niet voor de games die hij heeft ontwikkeld... maar vooral omdat hij al jaren de hele wereld overvliegt... om mensen in ontwikkelingslanden te helpen bij het maken van games. Rami, goedemorgen en gefeliciteerd natuurlijk. Dankjewel. Nog steeds aan het feest ja, ook, eigenlijk? Ja, ik sta nog in de zaal. Inderdaad, ik kom net het podium af. Uh, ja, ongelooflijk. Uh, het is een kamer vol met, met mijn collega's en inspiraties. Mensen die me vanaf jongs af aan hebben geïnspireerd. En, uh, nou ja, goed, het is ongelooflijk om daar voor de zaal te mogen staan en een, een prijs in ontvangst te mogen nemen. Had je ook een dankwoord? Ja, absoluut. Een, een vrij lange. Uh, maar uh, het, het is. Um, games hebben voor mij en, en voor zoveel mensen rond de wereld zoveel betekend. Om te brengen, te brengen uh, entertainment, maar ook, ook uh, leerervaring, perspectief, een, een manier voor mensen om zich te uiten. Um, dus er zit zoveel waarde in games en om. Om dat te mogen vertegenwoordigen te als ambassadeur... is is voor mij ongelooflijk. Je bent een van de oprichters van Studio Flambeer... die in Nederland allerlei succesvolle games heeft ontwikkeld. Ik zeg, het zegt mij allemaal niks, maar de kenners zullen het ongetwijfeld weten. Ridiculous Fishing bijvoorbeeld. Werd een paar jaar geleden enorm succes. Een hoop geld ook mee verdiend. Maar dat, dat heb je dan niet voor jezelf gebruikt? Nee, nou ja, goed. Misschien, misschien stiekem een beetje wel. Maar niet, niet op de directe manier. Kijk, voor, voor mij zijn games eigenlijk altijd een, een manier geweest om, om te kunnen delen wat, wat, wat ik mooi vind. Um, en ik, ik wil heel graag dat mensen rondom de hele wereld diezelfde mogelijkheid hebben. Dus misschien, ja, nee, ik heb er geen auto van gekocht of, of een huis van gekocht. Ik, ik heb het terug geïnvesteerd in de gamesindustrie samen met mijn collega Jan Willem. En uh, daar, daar, dat is misschien toch stiekem wel een beetje um, voor mezelf ook, omdat ik gewoon heel benieuwd ben... Wat, wat van games er nu kunnen worden gemaakt die niet gemaakt worden. Omdat in andere landen, buiten Europa, buiten Amerika, de kansen gewoon niet hetzelfde zijn. Wat voor hulp bieden jullie dan? Ja, het wat we doen is, uh, wij proberen uh, creatievelingen uh, te verbinden met uh, andere creatievelingen wereldwijd. Uh, we zorgen ervoor dat uh, in gebieden waar de gamesindustrie eigenlijk nog niet echt bestaat... Er een, uh, een industrie ontstaat. Uh, we verbinden mensen met elkaar. We verbinden overheden. We verbinden uh, accelerators, investeerders. Uh, maar voornamelijk... we proberen mensen te overtuigen... dat zij ook echt zelf kunst kunnen maken. Dat zij games kunnen maken. Dat zij uh, dingen kunnen maken... gebaseerd op hun eigen cultuur, hun eigen geschiedenis... hun eigen mythologie. En dat ze echt niet hoeven te proberen te zijn... als de, de westerse blockbusters, als de Grand Theft Auto's... als de Call of Duty's. Dat zijn... Allemaal prachtige games uh, die, die een ontzettend rijk hebben. Maar er kan zoveel meer met games. En soms moeten mensen dat ook gewoon horen. Dat, dat dat mag, dat dat kan, dat dat, dat dat succes kan hebben. En in welke landen ben je dan bijvoorbeeld actief? Uh, ik ben vrij recentelijk bezig geweest in Uruguay. Ik ben op het ogenblik ook bezig met uh, Jordanië. Ik ben in uh, Zuid-Afrika de afgelopen jaren heel veel bezig geweest. Maar ik ben intussen ook in, uh, in Azië veel aan het werken, in Indonesië... En ik zal ben ik recentelijk nog geweest. En uh, nu met de situatie in, uh, in Oost-Europa, ook uh, veel, in, uh, veel in Oekraïne. Ja. Uh, waar uh, zeker met de situatie daar nu meer dan ooit behoefte is aan spel en afleiding. D dat snap ik. En, en wat wordt de volgende stap? Uh, we, gaan, we gaan gewoon door. Kijk, wat mij betreft, games zijn een, een uniek medium. Het is het medium van een generatie die nu opgroeit. Ze zien de wereld door games. Ze zijn opgegroeid met games. De, de mogelijkheid om games te maken... moet voor iedereen zijn. En dat is niet alleen... Uh, niet alleen uh, geografie of rondom de wereld... of ontwikkeling van de, Nee, dat is echt iedereen. Ik, mijn doel... en dat is een onhaalbaar doel... misschien in mijn, in mijn leven... maar het is absoluut een, het, het streven... is dat iedereen die dat zou willen... een game zou kunnen maken. Nou... Dat is een mooi streven, inderdaad. Snel terug naar de zaal waar het feest nog in volle gang is. U hoorde Rami Ismail. NTO Radio 1. Elke ochtend van half tien tot half twaalf.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 Hoe krijg ik dat geregeld? Salarisadministratie doe je samen met SD Works. Laat je inspireren op sdworks.nl. SD Huishoudelektronica, witgoed, klus- en tuingereedschap, hardware, laptops en speelgoed: je bestelt het allemaal voordelig en snel op alternates.nl. HR, Payroll en Tax and Legal doe je samen met SD, SD Works. works, works 10% korting op diverse witgoedmodellen van Whirlpool. Nu bij Alternate.nl. NPO Radio 1